De gehangene van het waterzoek. Een rare naar Georges Siméon. Maigris onderzoek naar de geheimzinnige zelfmoord van Louis Jeunet in Bremen brengt hem in reis. Jeunet zat namelijk enkele dagen voor zijn zelfmoord zwaar dronken in het Café de Paris. En diezelfde avond werd hij gezien in gezelschap van een voorname stamgast, Maurice Bellois onder directeur bij de bank in S Smorgens om half negen belt Maigret aan bij Beloire. Die heeft op bezoek. Twee mannen. Tot Megres verbazing is één van hen Jozef van Damme, de Belgische makelaar uit Bremen. De andere is een kleine, gebaarde man, minder verzorgd. Maigret vraagt Beloire de man af of hij een Louis Jeunet kent. De man loogend verontwaardigd. De atmosfeer is uiterst gespannen. Van Damme probeert met een paar goedkope kwinkslagen het gesprek over een andere bocht te gooien, maar Megret ruikt l'ond. Er komt nog een andere bezoeker opdagen, een nerveuze man die voorgesteld wordt als een gemeenschappelijke oude vriend, Jeff Lombard. Megret duwt de nieuwe gast prompt een foto van Jeunet onder de neus. De man wordt bleek, maar houdt vol de doden niet te kennen. Meesnuilend hangt Van Damme een ongeloofwaardig verhaal op over hoe het toeval nu precies vandaag vier oude vrienden, allen geboren in Gent, samenbrengt in S Smiddags ontmoet Maigret Van Damme opnieuw in het Café de Paris. De pofferige zakenman probeert duidelijk iets te verbergen door overvloedig te praten. Hij vertelt honderden uit over zijn vrienden, zonder iets wezenlijks te zeggen. Tijdens zijn studietijd in Gent waren ze dikke vrienden. Hij zelf zit nu in zaken in Bremen. Beloir is bankier in de Raads. Jeannin, dat is de kleine met de baard, is beeldhouwer in Parijs. En Lombard heeft een bescheiden drukkerijtje in Gent. Van Damme heeft inmiddels een wagen met chauffeur gehuurd... en biedt Maigret een lift aan naar Parijs. Vooraf krijgt Maigret nog een telefoontje vanuit de prefecture. De 300.000 francs die Louis Louvégionet in een Brussels bankagentschap inde... werden uitbetaald op vertoon van een cheque... Uitgeschreven door Maurice Belois. De zogenaamde taxi was een veel te grote limousine met chauffeur... die ons bij Valhaven tegen hoge snelheid naar Parijs rijdt. Van Damme had de route nationaal gekozen. Tijdens het lange traject hij geen minuut. Hij lachte voortdurend zelf om zijn kwinkslagen was een kind dat bang is om in de kelder af te halen... en begint te fluiten om zichzelf moed te geven. Zowat halfweg kregen we bandpech. De chauffeur vroeg een kwartiertje respect om het heuvel te verhelpen. Tijd dus om even de benen te strekken. Ik stapte uit. Van Damme volgde me. Luister, commissaris. Ik hoor stromend water. Ja, dat klopt, beste man. Dat is het geluid van de marne. We zijn hier namelijk vlak bij de stuurdam van Luzancy. Ik loop even te dan het water. Ja, het is een machtig schouwspel. Ja, ja, commissaris. Waterkracht is nog steeds een energiebron van formaat. Jij moet zien wat de Duitsers daarmee kunnen in Russen. In Oekraïne bouwen ze momenteel een stuur meer van 1 miljard dollar. Ja, Wel heb je van je leven? Die onnozelaar probeert me in de marnen te duwen en durft hij eens wegrennen. De laspek, Zie hem er lopen met knikkende knieën. Blijf staan, van kom blijf staan. Oh, hij staat Is toch de plank. zeker. Oh, en ik laat je aan geen grapjes meer met mij te halen. Oh. Ik ben namelijk een buitenjongen. Ik heb nog iets plebejens in mijn lichaamsconstructie. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oh. Je hebt me willen vermoorden. Laat je argumente duwen vandaan. Correct, instappen. Chauffeur. Ja. Uh. In Parijs leidt u in de prefectuur aan de Kédes afvaard. Zo, zo. U arresteert me. Wel, dan mag u ook de rekening van de taxi betalen. U kunt me overigens niets te last leggen. De hele weg naar Parijs zei geen woord meer. Ik was er zeker van dat hij impulsief had gehandeld. Met de chauffeur had hij niks afgesproken, dat was duidelijk. Hij kende hem niet en de bandbrank was echt. Dat had ik zelf gemerkt. Dus had hij de duw die me bijna fataal werd zonder voorbedachtheid gegeven. Hij had alleen de kans school gezien om van een lastige klant af te komen. Zoals ik er stond, vlakbij het snelstroomend water, met mijn rug naar hem toegekeerd, leek ik een weerloos slachtoffer. Maar hij miste zijn stoot. Gelukkig maar. Zonder die stevige tak was ik er geweest. Ik hield er wel volledig doorweek de, de broekspijpen en over. Zelfs mijn lucifers waren nat, zodat ik het pijproken voorlopig kon vergeten. Van Damme... Vermeet me aan te kijken en koude op een van zijn en gesmokkelde havanas. Maar ik vertikte het en mijn vuur te De man had hoe dan ook iets te verbergen, zoveel was nu zeker. Toen wij de prefectuur aankwamen, betaalde ik de taxi en loodste van Damme zonder één woord naar mijn bureau. kom hier Ja, welkom, Saris. Goed zo. Eh, ga zeggen, meneer Van Damme. Uh, ik hoop dat u niet preuts bent, hè? Huh? want ik moet me namelijk even verschonen. <laughs> Kleine ongelukjes, weet u. Uh, gelukkig bewaar ik hier altijd een stal <clears throat> uh, Vertel me eens, uh, hoe, waar en wanneer hebt u de zogenaamde Louis Jeunet gekend, Van Damme? Is dit een verhoor misschien? U te antwoorden? Ik ken de wetten zo goed als u, commissaris. Ofwel beschuldigt u mij van iets... en in dat geval wacht ik op een arrestatiebevel... en op mijn advocaat. Ofwel beschuldigt u mij nergens van... en in dat geval weiger ik u te antwoorden. Zo'n grootspraak stemde me zelfs niet vrij voor. Nee, ik bekeek hem zelfs met een zekere voldoening. Van Damme had niets meer van de joviale zakenman uit Bremen. Kijk, Van Damme... Het, uh, laten we zeggen, kleine incident in Lusancy heeft u gedwongen uw kunstmatig gedragspatroon te wijzigen, nietwaar? Ik was nog dan erg goed hoor in de rol van de opgewekte, de luchthartige zakenman. De rol die u altijd gespeeld hebt van de zelfverzekerde handige jongen. Bent u die vergeten? Wat een gedate verwisseling, dan. Vanmorgen was u nog de zelfgenoegzame commissionair... ...die rondjes betaalt, die neetjes aanbiedt... luxe sigaren rookt zoals nu. Nee, kom, even toch hier. U moet niet zoveel roken. Geef me sigaar Nee, nee, nee. U, u bent al bleek van Damme. Weet u dat u in één uur tijd... ...enorme wallen onder uw ogen gekregen hebt? Hm? In plaats van een rondborstig mannetje... ...zie ik voor mij een grimmig heerschap... ...dat zijn huid duur wil verkopen. <laughs> en zeg me nu niet dat u me niks te vertellen hebt. Ik zeg niets. Bovendien heb ik het erg druk. Als u me niet snel volgens de vereiste procedure arresteert, moet ik u verzoeken met te laten gaan. <laughs> en wat dat pootjebaande in Lusancy betreft, wel nu, dat zal ik met klem ontkennen. Ik vertel gewoon dat u uitgegrepen bent. De dus chauffeur kan getuigen dat ik niet weggewend ben. Dat zou ik toch gedaan hebben als ik u wilt willen vermoorden? En voor het overige vraag ik me eigenlijk af wat u me te verwijten hebt. Ik bedoel, in Ruims was ik op visite bij een goede vriend, een eerbaar man zoals ik... ...en u komt ons zomaar een foto van een zelfmoordenaar onder de neus duwen... ...die we niet eens kennen. De zelfmoord werd bewezen. Er werd tegen niemand klacht ingediend. Wat wil u daar nog van mij? Rustig maar, Van Damme, rustig maar. Hè? U bent absoluut vrij te doen en te laten waar u zin in hebt. Wat bedoelt u? Huh? Dat u vrij bent... Mag ik naar Bremen terugkeren? Ja? Dat is toch vanzelfsprekend. Als u er zin in heeft, dan wil ik u zelfs een dinertje aanbieden. Oh. Uh. Nou, uh, dan ga ik maar, hè. En nog een bijzonder goede avond, meneer Van Damme. Jokieke ben. hoe is het mogelijk? Luka? Commissaris? Snel, pak je hoed en je jas. Er gaat net een man buiten. Joseph van Damme. Volg hem, desnoods naar de man. Ja? Torseus, deze man hier wenst u te spreken... in verband met de zelfmoord van Louis Genet. Oh, ja, laat maar binnen. En bedankt, Jacques. Ik laat u hier toch zitten. De bezoeker was lang en mager blond van haar, slecht geschoren. Hij droeg versleten kleren... die mij aan deze van Louis Jeunet deden denken. Als een oeverjas ontbrak ik me op. De kraag was vettig en bedekt met roos. Hij was duidelijk bang voor de politie. U heeft dus de foto in de kranten gezien. Goed, waarom bent u niet eerder gekomen? Ze werd twee dagen geleden afgedrukt. Ja, maar ik lees geen kranten Toevallig is mevrouw vandaag prijs gekocht En die was een krantenpapier gewikkeld En oh. zo zag ik de foto En u kende deze Louis Jeunet? Ik ben er niet zeker van Maar ik denk dat het mijn broer is Ik dacht wel dat iets in zijn gelaat me aan Jeunet herinnerde De onrust in zijn ogen Dat is het Die oneindige onrust De eeuwige betrapte de altijd verdachte. Uw naam is de schöne. Nee. Ja, kijk, dat, dat, dat is het precies. in precies zin. In het begin aarzelde ik me. Maar nu weet ik het zeker. Ja, ja, ja, dat weet ik. Ja. Dit ja. is mijn broer, meneer. Alleen begrijp ik niet waarom hij zichzelf van kant heeft gemaakt. En, en zeker niet waarom hij van naam veranderde, want hij heette zoon. En hoe heet u? Armando Kok Darneville. Ik heb mijn identiteitskaart meegebracht. Mm -hmm. Darneville. Met kleine d. Twee woorden. Ja, ja. Geboren mm -hmm. in Borling, Gent. 36 jaar. Ja, een beroep. Uh, momenteel ben ik kantoorjongen in een firma in issyle Mhm. Mm en hier staat mechanicien. Ja, maar dat, dat was ik vroeger. Ik heb uh, zo'n beetje overal ingezeten. Ja, ja. Zelfs in de gevangenis. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Deserteur uit het Belgisch Leer. Okay, kijk, kijk. Ik zal u dat uitleggen, meneer. Mijn vader was een zeer welstellend man. Waar? Wow, hij had een grote zaak in panden en auto onderdelen. En... Maar toen ik zes was liet mijn moeder in de steek... even die week Jean was net geboren. Ja, hij ja, had niet mogen weggaan, meneer. Dat was de schrift van alles. We gingen in een bescheiden optrekje wonen in Gent. Ja, ja, Frank betaalde hij wel alimentatie. Later alleen nog maar En nog later helemaal niks meer. Mijn moeder werkte als schoonmaakster om de eindjes op elkaar te knopen. Stilletjes aan, dat werd ze gek. Nou, ik bedoel niet uh, helemaal gekheid, maar uh, ze huilde voortdurend. En ze vertelde aan iedereen die het horen wilde over haar grote ongeluk. Dag in dag uit, nee. Mijn pootje die zag ik niet veel, want ik zwierf langs de straten met die jongens uit de buurt. <laughs> Wel tien keer zijn we door de politie opgepakt. En later werd ik in een pleeggezin opgenomen. Die hadden een winkel, winkelen in waren En toen ik 17 was, nam ik vrijwillige dienst in het Belgisch leger. Maar toen bleef ik maar een maand. Ik, ik deserteerde. Dus ik pakte pakten me en ik ging de gevangenis in. Nou, maar, maar enkele maanden. Toen kwam ik naar Frankrijk. 12, 13 ongelukken had ja, dat wel, hè. Oh, ik heb geleden wordt meneer. Ik heb zelfs in de hallen geslapen. Oh, ik ben al die tijd geen heilige geweest, maar... ...nouw sinds vier jaar leid ik een geregeld leven. Ik ben getrouwd. Naar België ben ik nooit teruggekeerd. Maar he. oh, ik heb vernomen... ...dat mijn moeder in een asiel is. Ja, ja. En uw broer? Jean. Die was helemaal anders dan ze. Die was ernstig. Je leidt ja, ik was een lastige jongen. Nee, ik maakte mijn moeder het leven zuur, maar hij niet. Nee, nee. Daarom vind ik het zo erg dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Ja, yes, sen. Hoe ging dat dan met hem? Oh, maar hij studeerde goed. En ik kreeg een beurs. Hij liep college. Later, toen nam ik van kennis en het lijkt dat een paar weldoende zijn... ...om de universiteit lieten studeren. Zodat uh, tien jaar geleden... Maar later heeft, dan iemand nog van hem gehoord. Ja. Hij heeft me een schok gegeven, oh, meneer, dat is een besteendige En dan ook in Bremen, en onder een andere naam. Eh, uh, voordat u me is, kent u in het Gentse namen als Beloire? Van Damme? Ja. Renne, Lombard? Bel, Belouin zegt iets. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, Vader Balboire was geneesheer en zijn zoon uh, studeerde economie of zoiets. Mm hm. dat waren mensen uit een hogere klas waarbij hij geen contact meer had. Nee. En, eh. Uh, <coughs> de andere. Van Damme. Mm -hmm. Ja, Van Damme was een van de bekendste banketbakkers, dat Gent. Dat is allemaal zo lang geleden. Zou ik het treur... Staffelkogenschat van Jean-Moux gezien, je meneer. Morgen. Morgen komt het hier in Parijs aan.